Twee uur. Dit is Radio 1, het Tijd van de Brink. Goedemiddag, en dit is de dag. Jelte van Wieren, chef noodhulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij moet ervoor zorgen dat de giften en hulpgoederen... voor de Filipijnen op de goede plek aankomen. En Tim Knol is na een jaartje pauze weer helemaal terug... met een helemaal zelf geproduceerd nieuw album. Nu eerst het NWS Journaal met Dorot Megens. Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel... tegen de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hoijmaijers. De VVD-politicus wordt verdacht van omkoping... valsheid in geschriften en witwassen. De officier van Justitie. Heeft de heer Hoijmaijers als ambtenaar integer gehandeld? Ik denk gelet op het voorgaande... dat het antwoord daar maar op één wijze kan luiden... en dat is nee. En de tweede vraag, en de belangrijkste vraag is... of dat de strafbare feiten oplevert waarvoor hij nu terecht staat. En het antwoord daarop is ja. Hooimeijers heeft volgens het OM als statenlid en later als gedeputeerde tientallen bedrijven bevoordeeld in ruil voor geld. Hooimeijers heeft toegegeven dat hij geld aannam, maar dat gebeurde volgens hem nooit als een zaak raakte aan zijn provinciewerk. Het Openbaar Ministerie wil dat bouwfraude-klokkenleider Ad Bos niet langer wordt vervolgd. Volgens het OM loopt de zaak al erg lang en is het maatschappelijk belang van klokkenleiders veranderd. Het gerechtshof in Amsterdam besluit over twee weken of de vervolging van Bos wordt gestaakt. De bouwfraudeaffaire begon in 2001, toen al Bos een verhaal deed in Zembla. Volgens hem maakten bouwbedrijven verboden prijsafspraken... om zo de prijzen kunstmatig hoog te houden. Bos werd zelf ook als verdachte aangemerkt. De juridische strijd duurt inmiddels twaalf jaar. In Parijs zijn een paar uur na een schietincident bij een krant... ook schoten gehoord in het zakendistrict La Défense. Er zouden geen gewonden zijn. Vanochtend schoot een man in het gebouw van de krant Libération... een fotograaf neer. De fotograaf raakte daarbij zwaar gewond. Correspondent Ron Linker. Het is onduidelijk of er een verband bestaat, hoewel sommige Franse media zeggen eh, dat de kledij van beide schutters overeenkomsten vertoont. Het roept in ieder geval bij veel journalisten vragen op of de schutter van vanochtend misschien wel dezelfde is als de man eh, die afgelopen vrijdag nog bij de redactie van nieuwszender BFM TV en een aantal journalisten heeft bedreigd. De autoriteiten hebben de beveiliging bij media in Parijs verscherpt. Nabestaanden van een vermoorde patiënt van een psychiatrische kliniek in Halsteren stellen de instelling aansprakelijk. Ze vinden dat de GGZ fouten heeft gemaakt waardoor de patiënt kon worden vermoord. Volgens de advocaat van de nabestaanden werd de patiënt in oktober door de kliniek geweigerd toen hij weer opgenomen wilde worden. Daardoor zou hij zijn gaan zwerven door de bossen waarbij hij door een medepatiënt om het leven kon worden gebracht. Die medepatiënt werd behandeld op een gesloten afdeling. Volgens de kliniek valt de organisatie niets te verwijten. Het ziekenhuis zegt dat een gesloten afdeling niet betekent... dat patiënten geen enkele bewegingsvrijheid hebben. Het weer is bewold, wel op de meeste plaatsen droog. Heel even, soms misschien wat zon. Het wordt 5 tot 8 graden bij weinig wind. Tegen de avond gaat het in het westen regenen. Morgen regent het geruime tijd. En waait er aan zee tijdelijk een krachtige noordwester. Er is bekendse informatie, Helene de Geest... Er staat nog steeds een lange file op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen knooppunt Gorkem en Lexmond 8 kilometer. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen... waardoor bij Lexmond de rechte rijstrook dicht is. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden, de borden Nijmegen volgen. Dan rijdt u over de A15 en de A2. Op de A27 de andere kant op ook een korte kijkersfile bij Noorderloos 2 kilometer. En op de A59, daar is ook een probleem met een vrachtwagen. Daardoor is de weg van Zonshil naar Den Bosch bij knooppunt Hooipolder dicht. Uiteraard levert dat ook file op tussen Maden en knooppunt Hooipolder 5 kilometer. Is orkaan Hayan onze eigen schuld? Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dit is de dag dat Nederland massaal in actie komt... voor de slachtoffers van de orkaan Hayan. Hoe bereikt al die hulp de juiste plek? Daarvoor moet chef noodhulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken... Jelte van Wieren gaan zorgen. Goedemiddag, van meneer Van Mier, hartelijk welkom. Is er, er zou een vliegtuig met Nederlandse hulpgoederen vaststaan op Cebu... Um, is dat inmiddels opgelost? Dat is opgelost. Uh, na heel veel gedoe is het gelukt om al die spullen ter, ter plekke te krijgen... en op dit moment wordt er gedistribueerd. En is dat dan uw rol om dat in beweging te krijgen? Nou, absoluut niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij betrokken... maar we hebben wel met z'n allen ervoor gezorgd dat het gelukt is. Oké. Okay. En verder, is er wel voldoende hulp voor artsen... die regelmatig met de dood te maken hebben? Voormalig longarts Mariska Koske vindt dat artsen meer over hun emoties moeten leren praten. Goedemiddag, hartelijk welkom. Want dat kunnen ze niet zo goed? Nee, dat kunnen ze niet zo goed is niet zo goed geleerd. Oké, okay. dat moeten ze dus beter leren in de opleiding. Dat zou ik in ieder geval heel erg nuttig vinden als dat kon gebeuren. Is orkaan Hayan het gevolg van klimaatverandering? Is het, om het anders te zeggen, ook onze eigen schuld? Daarover straks een debat tussen duurzaam ondernemer Maurits Groen... en wetenschapsjournalist Marcel Krok. Gaat de wetenschap nieuwe hongersnoden overbodig maken? Landbouw- en voedseldeskundige Louise Fresco heeft er het volste vertrouwen in en hield daarover gisteren de Socrates-lezing. Live muziek is er vandaag van niemand minder dan Tim Knol. Hij is weer helemaal terug met een compleet nieuwe album. Soldier On. En komt u in actie voor Giro 555? Gaat u een gift geven? Waarom wel of niet? Laat het ons weten via Twitter met de hashtag ddd. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag met de landbouw- en voedseldeskundige Louise Fresco. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. U hield gisteren de Socrates-lezing over de vraag... hoe voeden we de wereld op een verantwoorde en duurzame manier? Halverwege deze eeuw zijn we met ongeveer 9 miljard mensen. Als alles zo gaat als we nu denken. Ja, is er genoeg eten om die 9 miljard monden van eten te voorzien? Ja, dat is zeker mogelijk. Land en water kunnen nog veel meer opbrengen dan ze nu opbrengen. Maar dat wil niet zeggen dat het automatisch goed gaat. Er moet een heleboel geïnvesteerd worden. Met name omdat steeds meer mensen in steden wonen. Die gaan ook meer dierlijke eiwitten eten. En steeds minder boeren op het platteland moeten dus die miljoenen steden gaan voeden. Ja. Uit uw lezing gisteren bleek dat u heel veel verwacht van de wetenschap, hè? Nou, de wetenschap heeft ervoor gezorgd dat we zijn waar we nu zijn, dat we dus 7 miljard mensen kunnen voeden. Dat wil niet zeggen dat de wetenschap eh, hongersnoden kan voorkomen. Omdat hongersnoden heel vaak een kwestie van politiek zijn... of van natuurrampen, maar niet zozeer van te weinig productie. En in, in, niet in de laatste plaats, wie honger heeft eh, is vaak arm... en wie arm is kan niet genoeg voedsel kopen. Ja, dus het hangt al met elkaar samen. En een van de dingen die u gisteren noemde is uh, genetische modificatie. Hè? Daar verwacht u veel van. Nee, dat heb ik uh, niet gezegd gisteren. Uh, wat ik gezegd heb is dat het beter begrijpen... van hoe de genetica van planten en dieren en mensen... en schimmels en bacteriën in elkaar zitten... kunnen helpen uh, om uh, een betere afstemming te krijgen... tussen wat planten nodig hebben. Hoe ze bijvoorbeeld bacteriën inzetten... om zich weer van ziekteverwekkers te ontdoen. Hoe wij weten uh, wat er in onze magen precies gebeurt... aan bacteriële vertering. En dat kan ervoor zorgen dat we gewoon veel beter kunnen produceren. Dat heeft helemaal niets met genetische modificatie te maken... Genetische modificatie kan wel op basis van die kennis een uitvloeisel zijn. Maar dat is zeker niet een doel op zich. Maar speelt dat ook geen rol daarin dan? Nee, als ik zeg dat je de wereldbevolking van 9 miljard kan voeden... dan kan dat eigenlijk met de kennis die we nu hebben. Om u een idee te geven, in Afrika zijn sommige van de opbrengsten... nog steeds op het niveau van wat wij in de middeleeuwen hadden. In China zijn de opbrengsten al 40% hoger voor sommige granen dan in India. Dus er zit nog ontzettend veel ruimte in het huidige systeem als we het goed doen. Dus ook zonder die genetische modificatie is het goed te doen met voor 9 miljard mensen? Als het gaat om, om productie, zeker wel. Maar er zijn een aantal situaties waarin ik denk dat genetische modificatie kan helpen. En er zijn bijvoorbeeld een aantal ziektes waar we geen weerstand tegen kennen. En het meest belangrijke voorbeeld op dit moment is virusziektes in cassave. Cassave nou, is een voedselgewas voor 500 miljoen arme mensen. Daar hebben we geen weerstand tegen in de bekende cassave. Dat moeten we uit een andere plant halen. En Dat is een heel goed voorbeeld waarbij je een heel specifiek probleem oplost. Dus Genetische modificatie in zijn algemeenheid is eigenlijk niet iets waar je voor of tegen kunt zijn. Je kunt alleen zeggen dat het belangrijk is om te kijken of het doel de middelen rechtvaardigt. En in het allergrootste deel van de situaties heb je niet genetische modificatie nodig... maar gewoon uh, goed boeren, goed produceren en zorgvuldig omgaan met grondstoffen. Ja, dat kan allemaal slimmer en economischer, zegt u. Ja, het kan ook beter. En vooral je moet zorgen dat er per boer meer geproduceerd wordt... omdat er steeds minder boeren komen. Ja. U bent voor uw televisieserie Fresco's Paradise naar een laboratorium in Mexico geweest. Laten we daar even naar luisteren. And so here we have the porns. Oh, this is great. Yes. To see. Do you have any TOC, any time? Oh yeah. You knew I wanted to ask, it. Huh? Yes. This is fantastic. Dit is de echte voorvader van de maïs. En dit is natuurlijk van de voor de verovering door de Spanjaarden. Dat is een heel belangrijk. Uh, Gewas toen al in de Azteeks tijd. Are you still using some of the characteristics? Are you cross-breeding occasionally with desiens? Yes, yes. There there are a number of research projects all over the world. And what kind of genes would be interesting? Disease resistance is one. Drought resistance is another. Great to see that. Ja, u krijgt hier zaden van een oude maisplant in handen gedrukt en daar wordt u heel enthousiast van. Waar kwam dat enthousiasme vandaan? Maar dit is eigenlijk de voorvader van de mais. Dat, dat ziet er ook uit als een, als een kolfje wat zo groot is als mijn pink. zeg maar. En um, Dat is eigenlijk het begin van de teelt En in die oude wilde verwanten kun je vaak nog eigenschappen vinden... die wij ondertussen verloren zijn in zoveel generaties... het selecteren naar steeds grotere, dikkere maïskolven. En met name wat die uh, onderzoekster ook zegt... Hè, weerstand tegen ziekten en plagen... kun je soms in die oude wilde verwanten vinden. En als je dat niet kan kruisen met een moderne mais, dan, dan moet je inderdaad iets van genetische modificatie gebruiken. Maar dan wel nog steeds binnen de soort mais. He, dus dan heb je het over de wilde voorvader en de moderne. Om te kijken of je die eigenschap er wel in kunt krijgen. Maar in de meeste gevallen kan dat ook gewoon via normale kruisingsprogramma's. ja En het mooie van, de, van deze maisplan is dan dat hij iets heeft wat moderne mais niet meer heeft? Dus dat is Precies, in de loop van de ja. tijd verloren gegaan? Ja, ja, en nu we de genetica beter kennen... en we hebben dus ook van Mais het hele genoom beschrijven... zeg maar het boek met alle letters van de, van de genenvolgorde... dan nou weten we ook precies waar we naar kunnen zoeken. En dat wisten we daarvoor niet. Daarvoor was veredeling eigenlijk een, een kwestie van... Uh, ja, een beetje uitproberen en nou dan maar hopen... dat je de goede eigenschappen meekreeg. Maar soms kreeg je ook allerlei slechte eigenschappen mee. En nu kan je precies zeggen, ik wil eigenlijk zoeken naar een resistentie tegen die en die schimmel. En die hebben we in de moderne mais verloren. Of die schimmel heeft zich te snel ontwikkeld, dat kan ook heel gauw... zodat we ja, nu een nieuw probleem hebben wat we vroeger niet hebben. En soms in die oude voorvaderen kun je dat vinden. En daarom bezoek ik ook, die, het is echt geen laboratorium, maar een genenbank een soort opslagplaats van alle bekende maisgrassen. Ja, en als je die dan met elkaar op een goede manier in contact brengt... dan krijg je een beter soort mais uiteindelijk. Dan kun je precies die eigenschappen uitkiezen die je nodig hebt, ja. En dat is weer van groot belang. Want als je dat doet, bijvoorbeeld voor ziekten en plagen... dan hoef je dus geen chemicaliën te gebruiken om de zaak te bespuiten. Maar dat, be dat is wel genetische modificatie, toch, waar we dan over spreken? Uh, niet als het gaat om... Uh, uh, of niet in strikte zin als het gaat om die theocynten. Want dat is gewoon een voorvader. Dan neem je een voorvader van de bekende maïs... en die, krui, uh, die kruis je met de moderne maïs. Dus dat blijft als het ware in de familie. Het zou echte genetische modificatie zijn... als je bijvoorbeeld die weerstand uit tabak zou halen. Of uit katoen. Of, nou ja, of dus uit als je dat uit, uit een ander zo. product haalt, zeg maar. Nou, Uit, een, uit iets wat, wat biologisch veel minder verwant is. Ja, ja. Toch heeft het ook wel nadelen, toch die genetica... Nou, het, de kennis van de genetica heeft gewoon geen nadelen... omdat kennis altijd belangrijk en nuttig is. Maar als u zegt, genetische modificatie heeft een aantal risico's... ja, dat is zeker waar. En daarom zeg ik ook dat je het heel zorgvuldig moet doen... en ook alleen maar gebruiken als je geen andere middelen hebt. Ja, want andere middelen zoals? Nou, andere middelen is, is gewone kruisingsprogramma's in eerste instantie... of bijvoorbeeld biologische bestrijding... of een andere manier om bijvoorbeeld de kwaliteit te verhogen van, van voedselproducten. En soms kan het heel belangrijk zijn... om. Uh, in, in voedsel wat arm is van, aan voedingsstoffen, zoiets als cassave om daar uh, bijvoorbeeld een hogere eiwitkwaliteit te krijgen of een hoger ijzergehalte. Nou, En soms kan je dat via gewone programma's doen en soms uh, dan is dat heel erg moeilijk. En in zo'n geval moet je overwegen, zijn die mensen die cassave eten zo ernstig ondervoed dat we ze echt helpen door hoger eiwitten te geven of in de plant zelf? Of moeten we zorgen dat ze op een andere manier hun eiwitten krijgen? Dus het is altijd een afweging van dingen. En heel veel mensen uh, denken dat genetische modificatie een doel op zich is, maar dat het niet. Het is een soort gereedschapskist die je alleen maar inzet als het echt nodig is. Ja. Even naar de mensen hier aan tafel. Vertrouwen we erop dat we over wat is het, 30, 40 jaar... nog genoeg eten hebben met z'n allen, meneer Van Wierden? Ja, als ik het zo hoor, dan zijn er in ieder geval de mogelijkheden... nog lang niet uitgeput om, uh, om daaraan te voldoen. Maar er zijn wel heel veel monden om te voeden. En ik denk dat je tegelijkertijd met verhoging voedselproductie... ook best iets kan doen om te proberen het aantal mensen op de wereld een beetje in controle te krijgen. En wat bedoelt u daarmee? Nou ja, bijvoorbeeld geboortebeperkingsprogramma's... anticonceptiemiddelen, vrije beschikbaar stellen en dat soort zaken. Ja, want daar heeft u het niet over, hè, mevrouw Fresco. Ja, maar dit is ook echt helemaal niet meer het probleem. De, in tegenstelling tot wat de meeste de, mensen denken, is er zijn maar geen sprake meer van een versnelde bevolkingsgroei. De grootste groeiende bevolking procentgewijs hebben we allang achter de rug. Dat was de jaren 80 en 90. En nu zie je eigenlijk de bevolking in het grootste deel van de wereld, ook in Azië, eigenlijk snel afnemen. Uh, of tenminste in relatieve zin, hè. dus het groeipercentage neemt af. Dat geldt niet helemaal voor Afrika, maar de ijzeren wet van de demografie zegt... dat als vrouwen meer opleiding krijgen en beter gevoed zijn... dat ze later trouwen, later kinderen krijgen en minder kinderen krijgen. En dus de allerbelangrijkste ontwikkeling die je kunt hebben is gewoon economische groei. En daar hoef je helemaal geen draconische maatregelen uh, toe te passen. Wat wel natuurlijk belangrijk is, daar ben ik het volkomen mee eens, voorbehoeftemiddelen... Goede hygiëne voor kinderen. Zorgen dat vrouwen gewoon de kans krijgen om kinderen te krijgen. Niet als ze 17 zijn, maar eerder als ze 24 zijn of 25. Ja. Marcel Krok, wetenschapsjournalist. Hoe luistert u naar? Uh, ik sluit me er volledig bij aan. Uh, ik, ik heb ook een groot vertrouwen in wetenschap en, te en technologie op dit vlak. En ook haar analyse van de geboorteontwikkeling uh, onderschrijf ik volledig. Dus het komt goed? Ja. Nou, ja, nou, het komt niet automatisch goed. Hè. Het ligt ook allemaal aan de politiek. Laten we dat heel erg duidelijk stellen. Als, als die maar geen oorlog missen. maken, dan komt het goed. Nou, oorlog is echt een hele beperkende en ontregelende factor. Niet alleen voor de mensen in het oorlogsgebied zelf, maar omdat het een groot effect heeft op handel en economische groei. En wat we geleerd hebben van de laatste 20 jaar. Hè, de laatste 20 jaar is 1 miljard mensen uit de armoedegrens of over de armoedegrens heen getild. Hè, dus die grens van 1,25 dollar. En wat we geleerd hebben van die laatste jaren. is dat dat komt door een, een vrije handel, de economische groei. En dat is een is noodzakelijk, maar niet voldoende voorwaarde. En als je dat verstoort door oorlog. Ja, dan gaan de dingen wel heel anders dan we nu denken. In Game met uh, Mercy, Mercy, Me. Jelten van Wier, u bent de Nederlandse chef noodhulp namens de Buitenlandse Zaken. Wat doet Nederland op dit moment effectief om de mensen op de Filipijnen te helpen? Nou, in de eerste plaats zorgen we ervoor dat er uh, geld wordt gegeven voor de internationaal gecoördineerde hulpacties op de Filipijnen, met name via de Verenigde Naties. Maar ook via het internationale Rode Kruis. Dat is op dit moment denk ik het allerbelangrijkste. En heeft u daar mee te maken als ambtenaar van de Nederlandse regering? Jazeker, wij gaan, wij gaan daarover. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beheert het budget voor noodhulp. En dat is een bedrag wat we jaarlijks beschikbaar hebben voor ja, ja. het reageren op rampen en crisis. En daar hebben we op dit moment ook al 2 miljoen uit beschikbaar gesteld voor dat, voor dat type hulp. En u, u blijft dat bedrag coveren, of dat wel goed terechtkomt? Ja, dat, uh, dat volgen wij. Dat is ook geld wat in een internationaal gecoördineerde actie wordt ingebracht. En wij zorgen ervoor dat er ook gecontroleerd wordt of dat geld aankomt en of het ook verantwoord wordt. En waar zit het nu, het geld? Want het is vorige week, geloof ik, vrijgekomen. Weet, kunt u dan aangeven waar het nu ongeveer zit? Ja, het, het belangrijke is, is dat we. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, dus ik zal het proberen om het heel kort heel en heel simpel te zeggen. Er is een internationaal fonds wat al beschikbaar is op het moment waarop zo'n ramp gebeurt. Daar zitten wij ook met financiële middelen in in, als okay, Nederland. Ja. Daar maakt de Verenigde Naties geld uit vrij onmiddellijk wanneer dat nodig is. Daarmee wordt de noodhulp opgestart en afhankelijk van de behoefte wordt daarna vervolgens gevraagd om meer. Ja precies, wordt erbij gestort, zeg maar. Precies. Ja. ja. En die 2 miljoen die was dan voor het eerste fonds? Dat is al meer. Dus dat is al bovenop wat we in het fonds al ja, hadden zitten. Okay. En ja. dat is dan weer afhankelijk van de vraag die eruit komt, wanneer de organisaties hebben gekeken wat er echt aan de hand is in het, in het rampgebied. Dan gaat u bijstorten. Ja, Moet u niet op de Filipijnen zijn, stel ik me af te vragen. Waarom zit u hier? Omdat ik hier denk ik het, het meest voor de Filipino's kan betekenen. Door het coördineren van dit soort zaken. We hebben natuurlijk onze ambassade in, in Manila. En we hebben op dit moment ook mensen in het RAMgebied. Uh, niet niet veel, We willen vooral niet voor andere mensen hun voeten lopen. Want wij zijn geen hulpverleners. Wij zijn mensen die hulpverlening ondersteunen. Uh, maar er zijn op dit moment meerdere mensen in de Filipijnen bezig met het coördineren van dit soort acties. Ja, maar we hadden net het verhaal over de vliegtuig dat vaststond. Ja. Dan gaat u hier vandaan bellen. En schelden uh, vermoed ik? Ook dat. Uh, uh, dat proberen we dan om dat heel, heel fatsoenlijk te doen natuurlijk. Maar ja, maar maar soms maar... is het nodig, lijkt Ja, me. Zeker. Dat was ook even nodig een paar keer. We hebben het, het ging niet vanzelf. Uh, we hadden eerst het probleem dat het vliegtuig niet kon landen. Uh, daar hebben we druk op gezet. Dus dan omdat... Vliegt die rondjes daar? Uh, ja, ongeveer. We waren onderweg van Mumbai naar de Filipijnen. En toen kregen wij te horen dat er een landingsprobleem was. Dat hebben we proberen op te lossen door contact te leggen met de Filipijnse autoriteiten. En en uiteindelijk... Moet u dat dan zelf doen of doen mensen dat? Nee, dat doen de mensen die bij ons in het veld zitten. Ik ja, ja. heb die contacten niet op dagelijkse basis, maar ons netwerk van contacten, ambassades en, an, en, en posten in de regio hebben dat wel. En die moeten allemaal bellen? Ja, ah, Exact. En in dit geval was het onze defensie in uh, Tokio die ervoor heeft gezorgd dat op het militaire vliegveld van Cebu konden landen. Ja, Oké, okay, dus dan moet u, bellen, moet u bedenken van hey, we hebben nog iemand in Tokio zitten, misschien kan die iets betekenen. Exact, zo gaat dat. Ja, ja. dat. En dan ja. is het inderdaad uh, langs dat soort lijnen proberen. En uh, soms heb je geluk, soms niet. In ieder geval lukte dat prima. Ja. We horen veel over hulp die moeizaam op gang komt... en nauwelijks de plek kan bereiken waar het echt nodig is. ...de ontredderingen en chaos op de Filipijnen. No water, no light, no electricity, no food. Waar hulpverleners grote moeite hebben de getroffen gebieden te bereiken. Bijna een week na de orkaan Haiyan is het hier nog steeds wachten op hulp. De mensen in de getroffen gebieden worden steeds radelozer. Ja. Vlieden hebben nog amper hulp ontvangen. De infrastructuur van de toch al moeilijk bereikbare gebieden is volledig verwoest. Op heel veel plekken kunnen we niet komen. Dat is een heel groot probleem. So this was quite a mess. Yeah. Het grote probleem het is probleem. om het voedsel... ...en de medicijnen op de plaats van bestemming te krijgen. Grote problemen om dit georganiseerd te krijgen. Het wordt toch een hele opgave om de spullen op de goede plek te krijgen. Ja, op een gegeven moment is er wel voldoende materiaal voor handen, ...maar heb je het nog niet op de goede plek. Ja. Dat is inderdaad het grootste probleem. Bijna nog groter dan voldoende spullen hebben? Dat is uh, in deze fase van de ramp al bijna het grootste probleem. Er is nog steeds behoefte aan spullen, maar niet meer alle spullen. Er is al heel veel aanwezig. Uh, er zijn nog bepaalde spullen waar een tekort van is. Maar het grote probleem is, het is die bottleneck van het transport en de logistiek... Uh, je kunt je voorstellen dat wanneer uh, de vliegvelden kapot zijn... dat de havens niet goed functioneren... Uh, dat er een hele grote aandrang is van hulpmiddelen en hulpgoederen en mensen. Dat moet allemaal door datzelfde poortje... Uh, om uiteindelijk te worden gedistribueerd in het ramgebied. En dat levert het grootste probleem op. En dat moet heel goed worden gecoördineerd. Ja. En dat is een massale logistieke operatie... waar op dit moment alles op alles wordt gezet om dat voor elkaar te krijgen. Ja, want we hebben dan een, een vliegtuig daar nu op ter plekke gekregen. Blijft het daarbij? Nee, uh, dat vliegtuig is weer onderweg terug. Uh, als het goed is, komt het vandaag weer terug op, uh, op Eindhoven Airport... Dan hebben we met onze collega's van Defensie afgesproken dat het wordt klaargemaakt voor een tweede vlucht. En die zal, als het een beetje mee zit, donderdag vertrekken. Oké, okay, dus er komt een tweede Nederlandse hulpvlucht die kant op. Ja, er komt een tweede Nederlandse hulpvlucht. Wederom in een samenwerking met de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties en het ministerie van Defensie. Maar dit keer hebben we ook spullen aan boord van Artsen zonder Grenzen. Met name medische apparatuur, die op dit moment nog heel hard nodig is. Ja, en wat nog meer? Uh, dat is het grootste deel van de vlucht. Uh, ik denk dat twee derde van de capaciteit medisch zal zijn. Er zit een chirurgische apparatuur in, er zitten medicijnen in, er zitten gezondheidszaken in. En de rest zal worden aangevuld met spullen op het gebied van drinkwater. Want ook daaraan is nog grote behoefte. En hoe weet u nou, dat er niet uh, ergens in België of in Frankrijk of in Canada... Uh, uh, ook een vliegtuig wordt volgeladen met diezelfde spullen die naar diezelfde plek gaat? Ja, dat wordt internationaal gecoördineerd. Dat doet uh, de EU en dat doet de Verenigde Naties. En gaat dat, dat zijn, goed? Dat gaat uitstekend. We hebben ook de vorige vlucht... Van tevoren aangemeld, alle spullen via het VN-systeem, wat via internet wordt bijgehouden. Is dat, is dat echt een internetwebsite waarop je kan invullen wat jij gaat brengen? Ja, maar niet iedereen kan er makkelijk op. Dat is toegankelijk voor ons als, <laughs> ja. als hulporganisaties. Dat gaan we er ook op. Precies. En dan, maar wij kunnen daarop controleren of datgene wat wij kunnen bieden, ook daadwerkelijk voldoet aan de vraag. Als dat niet zo is, gaan we het ook niet doen. Dat betekent dus dat we geen hulp gaan sturen waar niet uh, lokaal echt behoefte aan is. Dus dat checken we van tevoren. En dat is nu ook gecheckt. En dat gaat echt via een website. Dan, denk, ja. dan hoor je, hoort u van Artsen zonder Grenzen, we hebben dit. En dan gaat u op die site kijken en dan staat dan dit hebben we wel of niet nodig. Klopt. Toevallig toen we hier naartoe reden vandaag naar Hilversum, hebben we nog een melding gekregen dat er een nieuwe melding was op, dat, op die website. We hebben even gekeken wat dat was. En dat ging inderdaad over de Europese Unie die vroeg of er nog vrucht, vrachtcapaciteit beschikbaar is op vluchten die die kant opgaan. Omdat er nog materialen staan op diverse plekken in de Europese Unie en die moeten gecoördineerd naar de eindbestemming. Ja, en als iemand nog een plekje wrijft in het vliegtuig, dan gaat Ja, dan, gaat dan gebruiken mee. we dat. Ja. Ja. Ja. Is het niet handiger om hulp daarin te kopen? Zeker. zeker. Gebeurt ook op grote schaal. Alleen door de verwoesting en de logistieke problemen is niet alles voorradig. Voor voedsel wordt grotendeels lokaal en regionaal ingekocht. Dat vervoeren we ook niet per vliegtuig. En daar is lokaal voldoende van aanwezig. Dat is alleen een vervoersprobleem. Het gaat met name over de dingen die we van hieruit vervoeren... die daar echt niet voorradig zijn en die ook niet in de regio kunnen worden aangekocht. Dus wat hele... voor dingen zijn dat dan? Nou, zoals ik net zei, bijvoorbeeld medische apparatuur, specialistische chirurgische apparatuur... voor het behandelen van, van specifieke gevallen. Er was een enorm tekort aan, aan, aan shelter aan materiaal, Dus tentzeilen met name, om mensen ja. onderdak te bieden op korte termijn. Uh, en spullen met betrekking tot drinkwater. Niet het, het, het zuiver maken van water, daarvoor waren de spullen aanwezig... maar met name het opslaan van veilig drinkwater. Daar was een enorm tekort, tekort aan. En op de vorige zending, de vorige vlucht... zijn ook een behoorlijk aantal containers meegegaan... die, dat, kunnen, die dat, uh, dat drinkwater kunnen herbergen. Ja. Klinkt alsof u het allemaal redelijk onder controle heeft. Nou, dat is, ja, we doen ons best. Uh, natuurlijk gaat van alles mis. Dat heeft u uh, ook in de pers kunnen zien... Uh, uh, in de verhalen over de hulpvlucht die die kant opgegaan is. Maar we proberen om het zo goed en zo kwaad als dat kan... en zo gecoördineerd mogelijk te laten plaatsvinden. Ja. En we maken voor... Uh, je ziet ook de laatste berichten uit het inzetgebied zelfs van vanochtend... Is dat de hulp nu echt op gang begint te komen... dat de logistieke problemen minder worden. Maar ja, het blijft gewoon een enorme logistieke uitdaging... om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, veel mensen geven geen geld geven ze aan omdat ze denken... dat de hulp toch niet goed terecht komt. Ja, ja. Snapt u dat? Uh, ik begrijp wel dat er twijfels over zijn. Uh, wat ik alleen uh, daarbij zou willen aangeven... is dat er ook onderzoeken zijn gedaan de laatste tijd... naar de mate waarin dat bijvoorbeeld in Haiti het geval is geweest. Die zijn onderzocht door de algemene rekenkamers. Echt een onafhankelijke onderzoeksinstelling. En de resultaten daarvan zijn is dat het eigenlijk best wel meevalt... dat het eigenlijk heel goed en steeds beter gaat... Met, uh, met het afleveren van hulp op de juiste plaats. Binnen alle logistieke problemen die er zijn. En daarnaast dat het met de verantwoording over die hulp... ook heel erg goed gesteld is. Ja, dus dat er, er een veel groter deel goed terecht komt dan we dachten. Ja, die kant gaat het wel op. Het zou mooi zijn als we daar met z'n allen wat meer aandacht aan besteden. dat we misschien die ideeën over dat het allemaal zo slecht is... iets kunnen bijstellen. Ja, meneer Groen? U noemt nu Haiti. We hebben met onze wakka wakka, LED lamp en oplader. precies een beetje op die vraag geprobeerd een antwoord te geven. We hebben op onze website een, wat wij noemen een impact map gemaakt: wereldkaart, waarbij je tot op dorpsniveau met Google Maps kunt klikken. En dan precies kunt zien hoeveel welke hulpgoederen door, wel, door welke organisatie aan wie zijn gedistribueerd. en wat de effecten zijn met foto's, met filmpjes, met Ja, citaten dan, moeten, van dan moeten we die website weer geloven. Dat doen we graag. Nou, hoor. als het? Klopt? Dat hoeft niet. Je kunt gaan kijken en gaan vragen. Maar, ja, ja. maar uh, u zegt dat het is vrij transparant? Het is super transparant. Maar dat geldt dan specifiek voor de, de producten die u biedt... of voor alle producten? Nou, wij, wij, wij, wij kunnen overzien... we weten precies wat wij zelf gedistribueerd hebben en aan wie. Dus daar staan de wakka wakkas op. De wakka wakkas? Dat zijn solar Oké. Okay. waar je ook je mobiele telefoon mee kunt opladen. Overigens, ik had begrepen dat met die hulpvlucht naar... Uh, naar de Filipijnen ook een aantal wakkerwakkers meegaan, omdat ze met 200 gram zijn, kunnen we heel wat ja, we zijn uh, de laatste hulpvlucht hebben we al materialen meegenomen die voorzien in, uh, in energie en licht. Dat waren uh, wat grotere apparaten dan de Wakka's... wat overigens een fantastisch ding is. Da, laat, dat dat weer eens even centraal stellen. Uh, die zijn meegegaan omdat die in één keer een heel groot uh, gebied kunnen verlichten, zo groot als een voetbalveld in één keer. Daar stonden al tien van aan boord. Um, we moeten nog kijken of we nog ruimte hebben op de volgende vlucht. We hebben in ieder geval afgesproken dat we die medische spullen meedoen en wat er nog meer op gaat, dat moeten we even zien. En natuurlijk moeten we vaststellen dat aan de andere kant die behoefte er is, maar aan energie en aan licht is zeker behoefte. Nou ja. dan, dan is het straks hopelijk allemaal klaar. En en dan zou je vooral zeggen van jongens, richt het daar een beetje anders in de volgende keer. Heeft u daar ook invloed op? Uh, ja, nou, invloed is een zwaar woord. Maar dat is wel een ding waar we du duidelijk mee bezig zijn. Uh, een van de punten waar we uh, eigenlijk constant mee, mee, uh, mee werken is... Om overheden te helpen om beter voorbereid te zijn op rampen zoals deze. Nou was maar deze... niet alleen dat, want ook ze wonen daar op plekken waar je beter niet kan wonen. Exact, dat klopt. Maar daar kun je ook natuurlijk een hoop maatregelen nemen om ervoor te zorgen. als er dan iets gebeurt, dat de gevolgen daarvan minder dramatisch zijn dan nu het geval is. Ja, of je is. gaat niet meer daar opbouwen, maar ergens exact, anders. Ja, dat zijn dus planningszaken waar de regering rekening mee kan houden. Je, uh, mensen hebben een reden om ergens te gaan zitten. Daar kom je ook moeilijk tussen. Maar je kunt je wel beter voorbereiden. En dat is een onderdeel van ons werk, eigenlijk tussen rampen in. Dus wanneer we ons niet met rampen bezighouden, dan zijn we bezig met rampenrisicovermindering. Ja. Welke cijfer geeft u de hulpverlening? tot nu toe? Dat is een hele moeilijke vraag. Het verandert eigenlijk zo snel dat ik er moeilijk een, een cijfer aan kan hangen. Maar ik denk dat we nu wel in de plus zitten. Dat we de, van de onvoldoendes naar de voldoende zijn. Vorige week was het onvoldoende? Ik denk dat het vorige week op een aantal punten nog niet voldoende was. En is dat was. verwijtbaar of zegt u dat het onvermijdelijk? Ja, ik denk dat het niet echt verwijtbaar is geweest voor zover ik dat kan beoordelen van hier. Ja, wat ik heb gezien is dat er enorm hard aan gewerkt is. Uh, coördinatie had beter gekund. Ik heb toch alweer een aantal hulpverleners uh, daar naartoe zien gaan die, waar niet om was gevraagd. Okay. Niet vanuit Nederland, maar vanuit, uh, vanuit een aantal andere landen. En dat, dat ziet u dan gebeuren? Ja, dat zie je gebeuren. En kunt u dan bellen van jongens terug? Nee, daar gaan wij niet over. Dat is natuurlijk de bevoegdheid van ieder land om daar naartoe te sturen wie ze zelf willen. Alleen wij vinden het toch wel heel belangrijk dat we voldoen aan een vraag. En niet zozeer dat we uh, de neiging hebben om mensen te sturen zonder te weten wat ze daar gaan doen. Uh, zometeen. Wat, he, wat doet het met een arts wanneer hij voortdurend met de dood te maken heeft? Daarover de voormalig longarts Mariska Koster. En is de orkaan Hayan ook onze schuld? Is deze orkaan het gevolg van klimaatverandering? Dit is Radio 1. E. Het is half drie, hier is Dorot Megens met het NWS Journaal. De politie van Parijs is in staat van hoogste paraatheid na twee schietincidenten. Bij de krant Liberation werd een fotograaf beschoten, die raakte zwaar gewond. Later werd er geschoten in het zakendistrict La Défense, daarbij raakte niemand gewond. De kleding van de schutter kwam in beide incidenten, bij beide incidenten overeen. Zo de Franse media. Een automobilist zou onder dreiging van een vuurwapen... de schutter naar de Champs-Élysées hebben gebracht. En daar zou de dader nog rondlopen. De politie is een zoekactie begonnen. Het Openbaar Ministerie wil dat bouwfraude-klokkenluider Ad Bos... niet langer wordt vervolgd. Volgens het OM loopt de zaak al erg lang... en is het maatschappelijk belang van klokkenluiders veranderd. De affaire duurt intussen 12 jaar. Het gerechtshof in Amsterdam besluit over twee weken... of de vervolging van Bos wordt gestaakt. Het OM wil vier jaar cel tegen de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Hoijmaijers. Wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschriften en witwassen. Het OM zegt dat Hoijmaijers onder meer tientallen bedrijven bevoordeelde in ruil voor geld. En de vrouw die afgelopen weekend bij een waterval in Australië verongelukte blijkt geen Nederlandse te zijn, maar een Duitse, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw gleed uit bij een waterval en stortte voor de ogen van haar partner 100 meter naar beneden. Het zijn de hoofdpunten. Er vond net geloof ik, een enorme file op de A59. Hoe is het nu, Rijn-Antoine? Uh, uh, nou, dat is uh, zeker zo. Die staat er eigenlijk nog steeds. Maar nog langer is de file op de A27. Van Breda naar Utrecht. Tussen Knopend-Gorkum en Lexmond. 9 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Deil. Over de A15 en de A2. En dan die A59 richting Den Bosch. Daar staat tussen Maden en Knopend-Hooipolder. 5 kilometer. Zijn daar nu bezig met een spoedreparatie. De rijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel. Jelte van Wieren, chef noodhulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij moet ervoor zorgen dat hulpgoederen voor de Filipijnen op de juiste plek terechtkomen. Mariska Koster stopte als longarts omdat het haar te zwaar werd... steeds met de dood om te moeten gaan. Duurzaam ondernemer Maurits Groen en wetenschapsjournalist Marcel Krok... gaan zometeen met elkaar in debat over de vraag of Arkaan Hayan... veroorzaakt is door de klimaatverandering. En Tim Knol zingt straks rond kwart voor drie... een nummer van zijn nieuwe album Soldier On. En na drieën hoort u ook van hem het verhaal achter dit album. Doet u vandaag iets speciaals voor Giro555. Laat het ons weten via de Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, hoe kon het misgaan in Tuitje Hoorn? Artsen die dagelijks met de dood te maken hebben, kunnen nergens heen met hun emoties. En dat breekt hen op, schrijft voormalig longarts Mariska Koster in het medisch contact. Ze is nu hier, Goedemiddag, hartelijk welkom. U werkte zelf twaalf en half jaar als longarts. Had u in die tijd veel met de dood te maken? Ja, eigenlijk dagelijks. Mijn aandachtsgebied was longkanker. En... Uh... Het is helaas zo dat mensen die longkanker krijgen... die hebben dat vaak al in een heel ver gevorderd stadium. En dan is de tijd die je nog te leven hebt is in maanden uit te drukken. Ja. Dus ja, de dood zat elke dag naast mij. Zo voelde dat op een gegeven moment ook aan. Ja, Ik las ergens in de voorbereiding dat u op een dag zeven uh, gesprekken moest voeren... waarin u moest vertellen dat uh, de dood eraan zat te komen. Ja, dat was geen uitzondering. Echt waar? Dat was bijna dagelijks? Dat nou kwam, ja. dat kwam zeker, zeker in de week kwam dat voor. Ja. En wat deed dat met u? Ik had daar op den duur ontzettend veel last van. Ik kreeg het gevoel alsof ik een rol ging spelen. Dat ik aan tafel zat en de patiënt tegenover mij met zijn familie. En dat ik een rol speelde. Ik, ik legde uit wat de ziekte was. Uh, empathisch, betrokken. En ik kreeg steeds meer het idee dat er ergens achter in de spreekkamer ook nog een stukje van mij zat. Dat eigenlijk heel hard aan het gillen was en niemand hoorde dat. En, en wat was dat voor een deel van u dan? De, de, de ontzetting, de schrik van die het eigenlijk teweeg brengt zo'n... Uh... Nou, dat, dat het gewoon zo vreselijk is. Uh, ik heb uh, later met een vriend van mij gesproken... die psycholoog is en die zei heel opgerekt... Oh, oh, maar dat heet secundair trauma. Dus er was een woord voor. Als je zoveel, zo dagelijks, zo lang uh, te maken hebt... met heel veel leed en ellende... dan kan dat niet langs je koude kleren afgeleiden. Nee, het was niet zo dat u dan een, een, een soort plek had... waar u het kwijt kan, dat u in het weekend ging fietsen... of ging sporten, of you name it. Maar zo werkt dat niet? Nee, dat werkt niet zo. <coughs> Wat... Uh, wat naar mijn mening ontbreekt... is de mogelijkheid om het er gewoon over te hebben met je collega's. Uh, natuurlijk is het zo dat je er met je partner over kan praten of met vrienden. Maar vaak zijn dat niet mensen die exact weten wat je doormaakt. En je collega's die weten dat wel. Uh, maar helaas hebben we niet geleerd. Misschien niet van huis uit, maar zeker ook niet in de opleiding... om dat op een hele normale manier te doen. U schrijft ook in het stuk, van daarom zijn er ook waarschijnlijk zoveel relaties tussen mensen die allebei dat werk doen. Ja, dat, de dat denk ik. Uh, want er is binnen de geneeskunde tussen artsen is er een heel sterk groepsgevoel. En dat lijkt eigenlijk een beetje op het groepsgevoel dat soldaten hebben. Ja, ja. Je maken natuurlijk ook hele hoop ellende mee. En je hebt eigenlijk geen mogelijkheid om dat normaal te bespreken. Maar je hebt in ieder geval die groep. En die maken allemaal hetzelfde mee. En dan kun je er in ieder geval samen om lachen en harde groepen maken. Ja. En als je dan een relatie hebt met ook een arts die hetzelfde meemaakt. Of een verpleegkundige natuurlijk afgeleid. Uh, yeah, they have been out there too. Hè? Ze, hebben hetzelfde meegemaakt. ze hebben hetzelfde meegemaakt. En, en voor soldaten geldt vaak dat ze gedebriefd worden als ze thuis komen... en dat ze ja. allerlei cursussen volgen, of weet ik hoe dat allemaal precies heet... waarin ze die emoties kwijt kunnen. Ja. Artsen krijgen koffie, zei u. Ja, artsen krijgen koffie. Als een, als een brandweerman uh, iemand uit een brandend huis probeert te redden... en dat lukt niet dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar dan staat er professionele opvang van binnen de beroepsgroep... staat klaar voor de brandweerman. Als een chirurg een patiënt opereert en dat lukt niet... en die patiënt gaat dood, ja, dan krijgt de dokter koffie... en dan mag hij met zijn spreker beginnen. Ja. En uh, dat, dat is eigenlijk heel onbegrijpelijk. Het is net alsof we denken dat artsen dat niet nodig hebben... dat die dat allemaal zelf wel in huis hebben. En misschien maken we dat beeld ook wel voor onszelf in ons hoofd. Hè? Dat je onfeilbaar... Bent of in ieder geval onfeilbaar moet zijn en als, dat, arts. als arts. Hè? Ja, en dat, terwijl je zelf weet van nou, misschien was het niet briljant wat ik deed. Als je dat zou toegeven, kan er zomaar in je hoofd een gedachte komen dat anderen dan denken dat jij dus ongeschikt bent voor het vak. Terwijl ja, dat ik dat eigenlijk wel, ja? denk, ja, terwijl ja. ik eigenlijk denk dat als je inzicht hebt in hoe je handelt en hoe je zelf in elkaar zit, dat je dan juist een betere arts kunt zijn ja. dan wanneer je dat wegstopt. Uiteindelijk bent u gestopt. Ja, om de, mede om deze reden? Mede om deze reden, ja. ja was dat heftig? Lijkt me een grote beslissing. Ja, het was een hele grote beslissing. Ik heb daar uh, ook ongeveer negen maanden over gedaan... om echt de knoop door te hakken. En uh, toen ik het besluit genomen had... heb ik ook nog een hele tijd buikpijn gehad. En ik dacht van, god, stel nou dat ik spijt krijg. Hè? Want het vak uit is makkelijk... maar weer terug erin is niet makkelijk. En gelukkig is dat niet gebeurd. Geen en, spijt gekregen? Uh, geen spijt gekregen. Maar het naar is natuurlijk wel dat die gesprekken nog steeds gevoerd moeten worden. Die gesprekken moeten nog steeds gevoerd worden. En dat doet dan nu iemand anders die daarin vastloopt? Misschien. Ik, ben, ik ben bang voor wel. En dat is een van de redenen waarom ik dit stukje heb geschreven. En er zijn, ondanks dat het alleen nog maar online heeft gestaan... op de site van Medisch Contact, op het openbare gedeelte... zijn er heel veel reacties opgekomen. Van uh, huisartsen tot specialisten, van co-assistenten... die dus nog arts moeten worden en artsen in opleiding... En dat zijn allemaal uh, reacties die zeggen van, oh, wat fijn dat het eindelijk eens gezegd kan worden. We vinden het zo herkenbaar. Uh, dan ben ik blij dat ik het opgeschreven heb. Ja. En dan hoop ik dat er iets zal kunnen veranderen. Ja, wat, we pas, wat we pas natuurlijk meegemaakt hebben... is een huisarts die uh, zelfmoord heeft gepleegd... en dat hij een euthanasie uh, had toegepast... Hè, en daarvoor ver vervolgd werd door het WM. Laten we daar even naar luisteren. De en de zelfmoord van zijn huisarts. De zaak houdt de gemoederen in de medische wereld flink bezig. Huisartsen zijn bang nu ook te maken te krijgen met justitie en inspectie... als ze middelen toedienen om het lijden van een stervende te verlichten. Wordt dat wat wij doen wel goed begrepen? Doen we het wel goed? Dat een huisarts die zijn werk heeft gedaan in zijn kraag gepakt wordt door justitie. Een huisarts belde van de week, maar ze bleek wel gewoon onzeker te zijn geworden... door wat er toch in de media speelt op het ogenblik. Als je, je aan de regels houdt, dan is er niets aan de hand. Ja, nou, Dit ging over een huisarts. U was oncoloog. Maakt dat veel uit eigenlijk? Nee, het is uiteindelijk gewoon hetzelfde. De mensen zijn net zo ziek. Ik zag alleen op een dag veel meer mensen die heel ernstig ziek waren dan een huisarts. Maar ook een huisarts heeft die natuurlijk dagelijks mee te maken. Ja, ja. Zou er een relatie kunnen zijn tussen dat wat u beschrijft en wat er in Tuitjehoorn gebeurd is? Dat zou kunnen. Dat weet ik natuurlijk niet. Dat weet helemaal niemand. Uh, en ja, als je het daarover gaat hebben, dan wordt dat, echt, uh, wordt dat echt speculeren. Waar het mij om gaat, is dat heel veel artsen hier last van hebben. En heel veel artsen dit meemaken. En dat ik ervan overtuigd ben dat dat ook hun handelen in de dagelijkse praktijk beïnvloedt. In welke zin? Nou, om goed voor anderen te kunnen zorgen, moet je ook goed voor jezelf zorgen. En dat hebben we als beroepsgroep nagelaten. Met als gevolg dat ze ook slechter voor Dat jullie ook slechter voor ons gaan zorgen. Ja, ja, wij, te wij hebben het gedaan. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar het is natuurlijk wel zo. Hè? Als je niet goed voor jezelf zorgt in alle opzichten, dan ben je op een gegeven moment niet meer in staat... om goed voor anderen te zorgen. Maar ja, hoe los je het op? Want Aldi, u bent een oncoloog, u heeft er verstand van... dus u bent degene die het kan vaststellen en het vervolgens moet vertellen. Of moet iemand anders het gaan vertellen? Of moet je het op een andere manier gaan vertellen? Of wat is de oplossing? Nee, je hoeft het niet door iemand anders te laten vertellen. Je hoeft niet weg te lopen voor emoties. Waar ik voor pleit is dat we als beroepgroep leren... om op een fatsoenlijke, nette, hygiënische manier om te gaan met emoties. En naar mijn mening, maar het is maar mijn bescheiden mening... denk ik dat dat heel goed zou kunnen... Intervisiegroepen op te richten, in ieder geval voor artsen die in opleiding zijn tot specialist. Ja. Dan ga je met je eigen beroepsgroep ga je praten over de dingen die je meemaakt in een hele veilige omgeving. Maar hoe vaak dan bijvoorbeeld? Want u zit zeven keer per dag iemand te vertellen dat er je overlijdt. Ja, nou dat is als je in opleiding bent, is dat. Zeker nog niet het geval. En ik denk dat zeven keer per dag iemand de dood aan zeggen ook wel heel erg extreem is. Ja. Maar je kan ook tegen mij zeggen van goh, waarom heb je dat zo lang gedaan? Waarom heb je dat goed gevonden dat je zo overbelast raakt? Nou, dat heeft hier natuurlijk ook een beetje mee te maken dat je uh, niet zo goed geleerd hebt om aan te voelen dat dit eigenlijk iets is wat heel erg slopend is. Ja. Maar en maar dat zijn dat je... dingen die je dus wel kan leren met bijvoorbeeld intervisiegroepen. Stel dat je eens in een maand zo'n intervisiegesprek hebt. Mm -hmm. Zou dat u geholpen hebben, denkt u? Ik denk dat als het vanaf het begin van de opleiding zo geweest zou zijn... dat dat zeker geholpen zou hebben. En in alle eerlijkheid, huisartsen zijn er veel verder in dan medisch specialisten. Huisartsen hebben intervisiegroepen, okay, Die ja. hebben ook zogenaamde balintgroepen. Maar uh, ja, heel veel artsen die, die wensen niet aangetroffen te worden... in een dergelijke omgeving. Wat? Die voelen zich daar... Denkt, ja, dat hebben wij niet nodig. Hè? Wij zijn zo stoer. Het is kunnen een macho cultuur dat is een gevolg van hoe de opleiding in elkaar zit. De opleiding is, uh, dat is iets anders dan, dan bakker of machinebankwerker worden. Het is een heel socialisatieproces. Je leert niet alleen de kneepjes van het vak. Maar je leert ook heel erg hoe je arts moet zijn. En iedereen die met co-assistenten te maken heeft... die weet dat ze binnen een paar weken... een exacte kopie van hun opleider zijn. Echt waar? Ja, gaat dat goed ja. dus snel. Er is ook Klinkt onderzoek, is ook onderzoek ja. naar gedaan. Dat Als je kijkt naar het empathisch vermogen... dus het invoelend vermogen... dat is bij co-assistenten het hoogst. En uh, naarmate ze verder in hun opleiding... dichter bij zelfstandig specialist zijn... dan wordt dat steeds minder. En als je twaalf en een half jaar bent... dan ben je namens geworden dan... Of in ieder geval niet meer empathisch. Dan is de kans groot dat je dat, dat, je dat bent kwijtgeraakt. En ja. ik ben ervan overtuigd dat dat te maken heeft met ja, het niet kunnen omgaan met de ellende waar je dagelijks mee te maken hebt. Oké. Okay. Gaan we intervisie doen? En zou dat, u denkt echt dat dat helpt, als je dat vanaf het begin goed doet en dus die emoties beter leert kanaliseren? Ja, ik denk echt dat dat helpt. Ja. Het klinkt simpel, maar ik denk dat het heel essentieel is om te kunnen spreken over, uh, over je beleving. Dat het niet alleen maar gaat van, goh, heb je die diagnose goed gesteld? Heb je die behandeling goed ingesteld? Maar je zegt van, goh, wat betekent het nou voor ja. jou dat die patiënt toch doodging? Wat het is nou? betekent simpel. Het is ook heel simpel. Nou, laten we het doen dan. Vind ik ook. En er zijn in de reacties zijn er ook al heel veel oproepen voor gekomen... om okay. dat inderdaad in het curriculum en in de specialistenopleiding te gaan inbouwen. Dus nou. ik hoop dat dat gaat lukken. Komt vast goed. We gaan naar Tim Knol. Tim... Hartelijk welkom. Dank je wel. Ontzettend leuk dat je er bent. Komende zaterdag via een feestje in verband met je nieuwe album. Klopt. Soldier On. Vanaf vandaag ligt hij al in de winkel. We gaan er na drie jaar uitgebreid met je over doorpraten. Uh, maar even de naam van je album. Waar komt hij vandaan? Voorwaarts. Dat... Ik moet doorgaan. Dat ga ik zo even uitleggen. Ja, je was even gestopt, maar je gaat weer door. Ja, precies. En wat ga je nu voor ons spelen? Cold Cold Rain. Drifting while I'm doing well, it up at the light was jumbled up in my mind. Wild roller coaster ride, walk between the white lines. Greatest telling me it's all fine. Might as well be southbound. I'm a keeper of my time. Scary scene disappear. A burning man walking weird. Waving in the cold, cold rain to the strangers of the night. You take me for another man. No, I can't fly a paper plane. So you saw me landing on a cross, wipe that smile from your face. I searched for my real estate, you can join in but don't be late. Always up, never underrated. in a painstaking ride. The scary scene disappeared. A living door, walking weird. Waving in the cold, cold rain to the strangers of the night. Rain. Is de orkaan Hayan die over de Filipijnen raasde ook onze eigen schuld? Is het te wijten aan de opwarming van de aarde? Of niet? En zo ja, kunnen we er iets aan doen? Daarover gaan we debatteren met wetenschapsjournalist Marcel Krok... en duurzaam ondernemer Maurits Groen. Ja, meneer Groen, u bent duurzaam ondernemer... en u twitterde meteen na de ramp dat u zich boos maakte over klimaatseptici. Waarom was dat? Nou, omdat er uh, steeds meer heftige Gebeurtenissen plaatsvinden, maar natuurlijk nooit een bordje bijstaat. Dit zou wel eens te maken kunnen hebben met klimaatverandering. Maar je hoeft maar de statistieken van de herverzekeringsmaatschappijen Swiss Re en Munich Re, de allergrootste ter wereld, na te lezen. En te zien dat ze de afgelopen 25 jaar steeds meer zijn gaan moeten uitkeren. ten gevolge van de schade die heeft plaatsgevonden. Maar dat door... kan ook komen doordat het er beter geclaimd wordt. De, het kan door de op nog zich niet maar de omvang daarvan, en datgene wat ze ook zelf zeggen... het is wat hem betreft het uh, hoofdaandachtspunt. Het is ook zelfs zo dat, uh, dat ze heel erg grote bedragen... zoals flinke percentages van de, van de geld die ze binnenkrijgen... In zelf investeren in duurzame energieontwikkeling. Ja. Marcel Klok, jij bent wetenschapsjournalist. Zit er wat in? Heeft uh, Hayan te maken met het klimaat, denk je? Nee, er zit echt uh, absoluut uh, niks in. De, de wetenschap ook is hier... niet een beetje, echt niks. Nee, echt niks. De, de wetenschap is hier heel helder. En het, uh, en, en het wordt zelfs door het IPCC, wat toch internationaal door de land is opgericht... als het Klimaatinstituut, uh, Klimaatinstituut van de Verenigde Naties. Die, de laatste twee rapporten die daarover, die daarover gaan, die zijn daar heel duidelijk over. Er is geen trend, in. als je terugkijkt in de afgelopen eeuw, als op het gebied van orkanen... Um, uh, overstromingen, droogte, dus alle grote weersextremen die belangrijk zijn wat betreft schade en, en, en slachtoffers, daar is gewoon geen trend. Oké, okay. de man die het debat over klimaatverandering deze week op de agenda zette, dat was de Filipijnse afgevaardigde bij de klimaatop in Warschau, Jep Sano. The initial assessment showed that Haiyan left a wake of massive destruction. That is unprecedented, unthinkable and horrific, En the devastation. Is staggering? Volgens sommige weerkundigen is het misschien wel de zwaarste storm die de Filipijnen ooit aandeed. We can fix this. He believes the intensity of this typhoon is the result of global warming. Global warming. We can take drastic action now to ensure that we prevent a future where super typhoons become a way of life. Meer dan 50% kans dat die tyfonen sterker kunnen worden. Omdat we er zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat een tyfoon van deze omvang en sterkte precies past in het beeld wat je mag verwachten vanuit klimaatverandering. Ik wil nu commenceer voluntary fasting voor de klimaat. Deze mensen zitten er allemaal naast, Marcel. Ja, absoluut. Ja, ik hoor ook niemand van het KNMI bijvoorbeeld hier tussen. Wat op zich jammer is. Kijk, ik hoor allemaal andere derden, zeg maar, afgeleiden van de wetenschap. Maar de wetenschap zelf is hier echt uh, zonneklaar over, zou ik uh, willen zeggen. Niet, niet wat de toekomst betreft, hoe, hoe dat in de toekomst gaat veranderen. En of de menselijke klimaatverandering dan een rol gaat spelen, dat is nog, ja, dat is nog een open vraag. Dat zou kunnen. Maar er zijn wel al uh, uh, papers gepubliceerd die zeggen dat het decennia tot eeuwen kan duren voordat het menselijke signaal waarneembaar wordt in dit soort extremen. Ja. Meneer Groen, het klopt nee, het, slaat, het slaat allemaal nergens op, zeg maar ze eigenlijk. Nou ja, wat ik heel kwalijk vind is dat de natuurkunde, om het zo maar even te zeggen... met een aantal basisuitgangspunten werkt. Waarbij aangegeven kan worden dat klimaatverandering... dat zegt trouwens alle, klimaat, alle, alle academische wetenschappen die er op de wereld zijn... zijn er zijn geloof ik 98, die zijn het erover eens... dat er een versterkte mate van klimaatverandering plaatsvindt... die veel sterker is dan we de afgelopen eh, eeuwen, tientallen eeuwen hebben meegemaakt. Ja, Marcel, ben je het daarmee eens trouwens? Uh, er is... Er zijn, er is zijn sprake, er gewoon alleen maar academische wetenschappen die dat zeggen. Ja. Nee, er is, absoluut, er is sprake van klimaatverandering. De, de mate waarin de mens een rol speelt in die klimaatverandering... dat, dat is nog volop in debat. Ja, dat maar er, in is, debat er is sprake. We hebben ook zeg maar, mondiaal gezien... of de opwarming... welk deel van de opwarming komt door de mens. Ook daarover er is opwarming, is op... daar zijn we het over eens. Ja, maar welk deel van de opwarming komt door de mens... Dat de broeikasgassen is, nog... is ook nog volop in debat. Ja, het is, ja, weet je, de, de potentiële gevolgen... Iedereen die een huis heeft, heeft een brandverzekering. De kans dat jouw huis in brand vliegt, is minimaal. Daar kun je de statistiek van de afgelopen eeuw op naslaan. Maar toch gebeurt het af en toe? Het feit dat wij het voor lief nemen, dat we gokken met de menselijke samenleving, om het maar even zo te zeggen. Nee, maar dat gaat het al is over een de gevolgen. Dat gaat al over de gevolgen. Even nog over het feit of de mens invloed heeft op de opwarming. Bent u daarvan overtuigd? Kijk, ik ben geen klimaatwetenschapper, maar ik volg dan degene die daar wel verstand van hebben. Ik noemde het al. Al die 98 academische wetenschappen die het daarover eens zijn, die zijn het er ook over eens dat de kans dat de mens daar een beslissende invloed op uitoefent, dat die meer dan 95% is. Het laatste IPCC-rapport, dat zijn de gezamenlijke wetenschappers van de hele veel, wereld, 95%. dat lijkt mij vrij veel. Marcel? Ja, Maar, maar je, je moet even begrijpen waar die, wat die 95% zegt. Het IPCC zegt, het is 95% zeker... dat is een vorm van handopsteken overigens... dat het merendeel van de opwarming... dus meer dan 50% van de opwarming sinds 1950... dat die door de mens komt. Een veel belangrijke vraag op dit moment is... is, dat 95%, of is die menselijke opwarming veel of is die weinig? En het lijkt er steeds meer op... maar daarin ben ik nog wel een minderheid, dat geef ik toe... maar het lijkt er steeds meer op dat het relatief weinig is. Dat, dat, dat, dat er wel een menselijke niet... component in zit, maar dat het een kleine component is? Ja, dus ja. Dat, dat, dat, maar dat zo, dat het zo... stel nou dat je gelijk hebt. Stel dat je gelijk hebt. Ja. Ik hoop het, hè? Ik ook. Als het niet zo is, dan nemen we nu een onnodig risico... net, net zoals je brandverzekering. Het, wij voeren een no-regret-beleid... als wij duurzame energie gaan laten de plaats innemen van fossiele brandstof... Je bespaart energie, dat speelt geld. Je hebt weer meer werkgelegenheid. Geopolitiek is het erg plezierig. We hoeven niet meer met de pet in de hand naar meneer Poetin. We hoeven niet meer naar de Arabische Staten... waar wij gewoon als Nederlandse staat... 55 miljard euro aan uitgeven. Nee, maar dat is een is ander debat, denk ik. Zijn wij mede de oorzaak van Hainan? Je kunt nooit... Kijk, een, een, een, een storm, tyfoon of wat dan ook. Dat is een weather event. Er zijn per definitie geen climate events. Klimaat, dat moet je op tientallen liefst honderden of zelfs nog langere periodes Dus zo direct bekijken. kan je dat dan ook dus niet, dat zeggen. Kun je niet zeggen? Dat kun je niet zeggen, maar je kunt wel zeggen... en dat zijn de, de aanwijzingen van de wetenschap... als een groot gedeelte van de wetenschappers erover eens is... dat de kans behoorlijk groot is dat de mens daar een invloed op uitoefent. En welke mate, daar kun je het dan nog over hebben. Maar als dat het geval is, dan kun je toch beter... de technologie die er is... en die ook alle mogelijke andere positieve voordelen heeft inzetten... En niet meer blijven gokken op, op, op, middel, op fossiele brandstoffen. Nou ja. Waarvan je grote nadelen zou ja, meneer verwachten. Van wie de, u zit je aan te ja te knikken? Ja, wat mij opvalt, is. Er zijn is interessante discussies over waar dat nou uh, precies op gebaseerd is en of het nou de mens is of niet. Uh, waar ik mee geconfronteerd word, zijn de dagelijkse consequenties van, van klimaatverandering. En die zijn behoorlijk dramatisch. Ik heb ooit een. Een Afrikaan in een, in een grote sessie met mensen op straat hoorde roepen: is van als er een slang in je huis binnenkomt, ga je dan eerst kijken waar die vandaan komt of jaag je hem weg voordat hij je kinderen bijt. En dat vind ik toch wel een, een, een passende uitspraak. Dus we kunnen het heel lang hebben over waar komt dit nou vandaan. Maar volgens mij moeten we ongelooflijk hard aan de slag met de gevolgen en te proberen te voorkomen dat het nog meer slachtoffers maakt. Ja, mevrouw Koster, maakt het u wat uit eigenlijk of er een menselijke factor in zit voor uw geefgedrag bijvoorbeeld? Zegt u als wij mede oorzaak zijn van die ramp, dan moeten we ook meer geven? Nee, dat maakt voor mij helemaal niet uit. Dat nee. maakt voor mij helemaal niet uit. Ik vind die vergelijking met die slang vind ik eigenlijk wel leuk. Hij gaat natuurlijk ook wel een beetje kom. Want uh, je kan een slang wegjagen. Maar je kan een klimaatverandering kun je natuurlijk niet wegjagen. En dan is het wel fijn als je weet waar het door komt. Ja. Marcel, al is het maar een beetje de menselijke variant. Laten we doen wat we kunnen. En laten we sowieso zorgen dat we onafhankelijk zijn van Poetin. Zegt meneer Groen dan. Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, uit alle gesprekken hier blijkt gewoon dat, dat wat je kunt doen tegen, tegen dit soort rampen... is na de ramp gaat meneer Van, Van Wieren die gaat aan de slag om weer beter voorbereid te zijn bij de volgende ramp. Ja, dus, dus dat is goed voorbereid zijn. Um, en dat, dat doen we al een eeuw lang. Als je kijkt naar de, naar de sterftecijfers door natuurgeweld... die zijn dramatisch gedaald afgelopen eeuw. Met, met wereldwijd met rond de 90 procent. Dus? dus we zijn al een eeuw lang op de goede weg... om ons steeds beter voor te bereiden met early warning systems... en allemaal dat soort dingen. Dat is dus perfect. Maar het heeft dus niets met CO2 te maken op dit moment. Dus wat die meneer in, in van, van de Filipijnen in ja. Warschau bepleit... Ja. CO2-reductie zal dus ook geen invloed hebben op de volgende ramp. Dus hij is heel raar bezig. Dus CO2-reductie op zichzelf is prima... maar alleen koppelt het niet hieraan, zeg jij. Precies. Goed. we gaan even naar uh, Josephine Treyi, uh, verslaggever van de NOS. Die staat bij uh, Giro 555 uh, in beeld en geluid. Josephine, hoe is het daar? Ja, goed. Goed, het wordt druk. Steeds drukker hier. Echt van uh, schoolkinderen die uh, hebben gecollecteerd uh, op school... of die uh, hier nu ouders aan het was zijn op het mediapark... tot kleine kinderen die in de buurt geld hebben opgehaald. Het wordt echt steeds drukker. Het was net heel mooi... Um, er was een Filipijns koor aan het zingen. Allemaal vrouwen hier op het podium, waar ook bands optreden vandaag. En dat was heel emotioneel. Het was echt uh, tranen over de wangen zeg maar, bij die dames. Dat is natuurlijk omdat ze daar familie hebben. En die vrouwen die zijn ook, hebben ook, komen de hele tijd aan met bakken, met eten... voor alle Giro 555-medewerkers die hier aan het werk zijn. En die hebben allemaal lekkere kip gemaakt. En zij zijn aan het uitdelen. Dus um, ja, het is een hele happening. En wordt daar ook gesproken over klimaatverandering? Of hebben jullie daar op dit moment geen boodschappen aan daar? Ja, nou, ik had André Kuipers net heel even gesproken. Ja. En uh, die zei tegen mij, nou, ik ben geen wetenschapper... maar dat is wel iets wat hem natuurlijk bezighoudt. Hij had ook een mooi verhaal. Dat hij uh, vanuit de ruimte wel eens een tyfoon had gezien. Okay. En wat een indruk dat er op hem had gemaakt. En dat hij een Filipijnse au pair had gehad. Nou, heel interessant. Hopelijk uh, laat ik het later vandaag nog even horen op radio. Okay, Oké, dankjewel, Josephine Trehie. Tre Zometeen. Filmmaker Jacqueline van Vucht trok met Afrikaanse vluchtelingen door de Sahara naar Europa. Waarom blijven ze komen terwijl er zoveel onderweg sterven en verdrinken met Lampedusa in zicht? Daarover gaan we het hebben na het nieuws van drie uur. Tot zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio 1.nl.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 Deze week bij de KNRO tussen half tien en half elf in Goedemorgen Nederland. Radio 1, zoek het maar uit. Maar je voelt de spanning. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op, niet vanzelf. Advies in meldpunt kindermishandeling met Tamar. Kan ik u helpen? Dag, ik bel over een vriendin van me. Ze is zo agressief naar haar zoon. Sluit hem vaak op.